12 uur. Gert Ruck het NOS-journaal. De families van een van de vermoorde Israëlische tieners en de omgekomen Palestijnse jongen hebben elkaar telefonisch gesproken over hun verlies. Dat gebeurde op initiatief van burgemeester Barkat van Jeruzalem. Op zijn Facebookpagina pagina noemt Barkat het een emotioneel en bijzonder telefoongesprek tussen twee families die een zoon hebben verloren. Hamas weert wraak voor de dood van zeven Hamas-leden bij Israëlische luchtaanvallen. De Palestijnse groepering zegt dat de vijand een enorme prijs zal betalen. Volgens Hamas zijn de zeven mannen gedood in een tunnel. De aanvallen waren volgens Israël een repressie voor de aanhoudende Palestijnse raketaanvallen op het zuiden van Israël. In Nigeria zijn zeker zestig vrouwen en meisjes ontsnapt die sinds een maand werden vastgehouden door Boko Haram. Dat zeggen veiligheidskringen in Nigeria. De vrouwen werden vorige maand in het noordoosten van het land ontvoerd... waar de radicaal-islamitische terreurbeweging zijn thuisbasis heeft. Het lijkt erop dat ze zijn ontsnapt... toen strijders van Boko Haram bezig waren met een aanval op een militaire basis. Medio april ontvoerden de extremisten meer dan 200 schoolmeisjes. Over hun lot is nog weinig bekend. Defensie heeft generaal Gert-Jan S. ontslagen omdat hij zich heeft misdragen. Volgens de Telegraaf gaat binnen Defensie het verhaal... dat het op topmilitair vrouwelijke collega's pikante sms'jes stuurden... Het ministerie bevestigt het ontslag van S, maar wil om privacyredenen niet vertellen waarom S is ontslagen. In een voorstad van Hanoi is een Vietnamese legerhelikopter neergestort. Lokale media melden dat 19 militairen zijn omgekomen en zouden ook enkele gewonden zijn. Of er ook op de grond slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De Vietnamese helikopter van Russische makelaar stortte neer vlak na het opstijgen. De militairen aan boord zouden een parachutesprong maken. Het weer af en toe zon op veel plaatsen droog. In het binnenland kan een enkele bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen minder warm, veel bewolking en ook veel kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knopendiemen Diemen en Muiden 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Getrouwd met Kerkman, met Richard Kerkman. Ook bij heel veel mensen bekend. En uh, ik zelf heet Duivenvoorden van Achteren. Ook een bekende, Zandvoort. Is ook een auto. bekende. Dus uh, heel veel kennen mijn ouders dan ook weer. Dick Duivenvoorden, die bij Slag Vrebrug altijd gewerkt heeft. Ja, nou dus, dan weten we uh, van wie je eentje bent. Dat willen ja. we altijd weten. Zeker in de Zandvoortse zaken natuurlijk. Ja, absoluut. Nou ja, Leuk. En, uh, Kerkman... Uh, is dan de dus scheldnaam heb ik zelfs ook dan, dus dat is keggy. Dus dat uh, ik behoor dus bij de keggy. Ja, ja. dan weten we van uh, welke tak je er een bent. Ja. Het is altijd belangrijk in Zandvoort. Nou, het is toch leuk dat we weer eens een Zandvoortse in deze winkel ook hebben. Want voorheen zat hier ook een, uh, een ander soort uh, winkel. Wat was dit ook weer voor winkel? Iets met kleding, dacht kleding, ik. Hè? Ja, kleding en tassen was dat ja. uh, hoofdzakelijk. Mm -hmm. en, uh,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 een kaarsje veranderen... dan heb je al vaak weer een ander stijltje of een ander... Ja, gezicht. ik heb wel eens gehoord dat als de basis goed is... dan kan je gewoon weer ja. de dingen erbij veranderen, hè? Yes. Zo denk jij eigenlijk ook. Ja, absoluut. Ja. Als de basis goed is... Dan, uh, nou dan, ga je gewoon, dan is het fijn wonen gewoon, voor ja. jezelf. Als het een zootje mm -hmm. is... dan uh, is het al gelijk weer wat minder, denk ik. Ja, ja. Nou, goed om te weten... It's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 De Könige, du bist de Heer, du alle de in du de du bist de Heer, de Heer, du bist de der der Heer, du bist de Heer, du bist Toe spät komt, du bist een großer no.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 Absoluut. Ik uh, werkte in heemsteden en nou, ik denk dat iedereen er eentje om had. Dat was niet normaal. En uh, ik merk dat uh, mensen van buiten het dorp het heel veel nog niet kennen. Ja. Dus dat gaat er ook allemaal uh, langzaam zo'n zo flapje met uh, zo'n ritje naar beneden. Eerst was het de enveloptas en nu is het een rechte flap. Ja, <laughs> ja zoiets. het idee, hè? Dat ja, gewoon een is. soort iets veredelde etui eigenlijk ja, ja, aan een woord Bij wijze spreken.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 This is up, it's a new You are faithful, God.